De onverwacht zware sneeuwval van vanmiddag in Noord-Holland veroorzaakt grote problemen. Rond Amsterdam staan nog steeds lange files. Automobilisten in de regio Kennemerland krijgen het dringende advies om vanavond niet meer de weg op te gaan. De gladheidsbestrijding heeft veel moeite om de wegen schoon te krijgen en strooiwagens lopen vast in de files. Het treinverkeer rond Haarlem heeft urenlang stilgelegen omdat er wissels waren uitgevallen. Op Schiphol zijn veel vluchten geannuleerd. De luchthaven bekijkt of er voor gestrande reizigers extra voorzieningen nodig zijn. Ook tijdens de avondspits in en rondom de stad Groningen veroorzaakte sneeuw en gladheid grote problemen, maar daar staan geen files meer. In het noordwesten en noorden is het niet alleen glad, er wordt ook gewaarschuwd voor dichte mist. Bij de grens tussen Egypte en de Gazastrook zijn Egyptische veiligheidsdiensten slaags geraakt met Palestijnen. Daarbij is zeker één dode gevallen, zeker 24 mensen raakten gewond. De gevechten braken uit nadat een door Hamas georganiseerde demonstratie uit de hand liep. De Palestijnen protesteerden omdat Egypte een internationaal hulpconvooi met voedsel en goederen niet wil doorlaten. Honderden Palestijnen gooiden stenen naar de grensbewakers die daarop het vuur openden. Een Palestijnse scherpschutter schoot vervolgens een Egyptische grenswacht dood. Geiten op kinderboerderijen worden niet geruimd. Dat schrijven de ministers Verburg en Klink in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn volgens de ministers geen aanwijzingen dat kinderboerderijen door de Q-koorts een hoog risico vormen. De dieren zullen worden gevaccineerd. Voor bedrijven die op kleine schaal schapen of geiten houden, komt er een protocol met hygiëneadviezen. Daarin staat onder meer dat schapen en geiten het best kunnen aflammeren op een plek waar geen publiek bij kan. De bacterie die q koorts veroorzaakt, komt vooral vrij bij het aflammeren. Het weer. Een sneeuwgebied trekt over het westen van het land. Plaatselijk sneeuwt het matig tot hard. Er kan 5 tot 15 centimeter vallen. Vannacht valt alleen aan de kust nog een enkele sneeuwbui. Het vriest op de meeste plaatsen matig. Ook morgen alleen aan de kust nog wat sneeuw. Verder is het droog. Het blijft vriezen. Dit was het...